Uur. Dit is Lieselot Thalmassen met het NOS-journaal. De onveilige situatie rond de kernreactor in Petten kan niet langer worden getolereerd. Daarvoor zijn er te veel incidenten, zegt PvdA-kamerlid Jan Vos. In een reactie op berichten dat de reactor vorig jaar is stilgelegd omdat het er on te onveilig was.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 PostNL waarschuwt opnieuw voor besmette e-mails die uit naam van het postbedrijf worden verstuurd. Mensen die een bijlage van de mail openen kunnen niet meer bij bestanden op hun computer totdat ze een geldbedrag hebben betaald. PostNL krijgt sinds maandag klachten binnen over de phishing-mails. In de mail staat dat een koerier een pakket wilde afleveren, maar dat er niemand thuis was. Er wordt gevraagd op een link te klikken. Wie dat doet, downloadt de schadelijke software. PostNL adviseert de mails meteen te verwijderen. Het bedrijf weet niet hoeveel computers zijn geïnfecteerd. Het weer: zonnig en droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg en Oost-Brabant. Morgen in het zuiden en oosten geregeld zon. Vanuit het noorden en westen bewolkt en periode met regen. Het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knalpunt MNES en de afrit Bunschoten 5 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag bij knalpunt Prins Klausplein 2 en dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. En... Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Uit 18 deelnemen, maar het officiële nummer van Nicole en Hugo dat gaat u nu horen. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Goeiemag. Goeiemorgen, goedemorgen. Blij dat ik je weer van morgen. Goeiemorgen, goeiemorgen. Goe Morgen, het zonnelicht geeft nu weer zicht, blijft niet verborgen.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 Ach, wat ligt je hier stil langs de kant van de weg? Ze trokken woord van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het verder leven was te zwaar niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot. Ze ging haar langzaam aan kapot.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 in lente zo ach wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg.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 Ik aan iedere koper, goede raad met bladerla. Ik heb mooie tulpen, hyacinten en narcissen. Ze komen best van de veilingen glissen. Dan heb ik rozen die rooien en blinnen. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor verlof. De kind tussen de bloemen deed zijn hart toch zoveel kloppen. En hij moest daar wel wat vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij haagde dat zijn buur geliefde stalen ging verklaren. Zij zag m'n jongen lief, waarom heb jij zo'n deze te Zoek al lang mond en wie ik mijn hart in zaken stelen mag. Dus van toen dat klinkt dat meintje dit u eindje Mijn vers van de veilingen glissen. Dan heb ik rozen, die rooien en witte. Zeg het bij bloemen, ze spreken tot het hoog. Ik heb bloemen, bomen.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 Is alles wat me bleef? Mijn vader ging van ons vandaan. Mijn moeder is vroeg heen gegaan. Ik sta nu hier alleen. Heb niemand om me heen. Ik zwerf verlaten rond. Ver van mijn eigen rond. Geen mens die met me praat.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 I'm gonna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 Daar zet ik rozen voor je neer, je oude stoel staat klein hier bij het raam. Steeds denk ik, kwam je maar en fluister even zacht je naam, kom weer naar huis als je verandert. All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 als het kan vuur brand, als maan en sterren aan de prairie staan, dan zingen cowboys met elkaar bij muziek van hun gitaar. S als het kan vuur brand.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 dan hoor je bij het laaiend vuur, menig kan voor je avontuur. Saar ons als het kampvuur brand, saar ons als het kampvuur vuurbrand.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 jij. Een ander nummer. Ik denk dat de cd spellen vandaag niet mee wil werken. Dus laat maar alleen. Die houdt u nog van me te goed. Nu hoort u Toen kwam jij. Nooit meer. Nooit meer dacht ik. Hij komt nooit meer. Nooit meer. Nooit meer. En zo zou het blijven. Ik was alleen. En de twee'. And hey.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 Precies, zoals het orkest daarnet al zei. Zoveel alleende.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 In het begin, maar bij het begin Een plastic chirurg uit Weert Had voor het eerst geopereerd De patiënt had daarna een vierkante neus De dokters zijn nerveus Zal het nog een keertje over doen, Want het was niet naar mijn zin laten we het nog een keertje overdoen In het begin, maar bij het begin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 Ik zal me een keertje overdoen, in begin maar bij het begin. We zullen me nog een keertje overdoen, want het was niet na me zin. Ik ben mijn stem kwijt, we zullen me nog een keertje overdoen, in begin. We zijn sta. Ik droom van... One,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 Mijn eiland. En ik zeg, nog een hele fijne week. Misschien tot volgende week en anders tot ziens. Net zoals in het is het geluk gekomen. 100.000 sterren streelde ik jou rond de haar. Ik weet met hoeveel tranen als ik het genoeg.